Jo met het NOS Journaal. Nog dit jaar wordt een besluit genomen over de manier waarop de daders van de aanslag op vlucht MH17 worden berecht. Dat heeft premier Michel van België gezegd na politiek overleg in New York. Bij dat overleg waren ook premier Rutte en de leiders van Maleisië, Australië en Oekraïne. De landen willen het liefst dat er een tribunaal komt onder de vlag van de Verenigde Naties. Maar Rusland blokkeert dat. Daarom zoeken ze naar andere manieren. Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen vorig jaar juli 298 mensen om het leven. Onder hen waren 198 Nederlanders. Het Rijksmuseum noemt de gezamenlijke aanschaf van twee Rembrandt-portretten door Nederland en Frankrijk een heel goede constructie. Directeur Pijbes spreekt van een novum in de museumwereld en zegt dat de werken zo in ieder geval toegankelijk worden voor het publiek. Vanmiddag werd bekend dat Nederland en Frankrijk de werken samen hebben gekocht... en dat ze afwisselend in het Rijksmuseum in Amsterdam en het Louvre in Parijs komen te hangen. Volgens Pijbers is afgesproken dat de twee portretten nooit afzonderlijk mogen worden verkocht. Rusland is begonnen met luchtaanvallen op Syrië. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron bij de Amerikaanse overheid. President Poetin kreeg vanmorgen toestemming van het Russische parlement... om het leger over de grens in te zetten. De eerste luchtaanval van Rusland zou op een stad in de buurt van Homs zijn geweest. Volgens de Amerikaanse televisiezender CNN gaan de operaties van de Verenigde Staten tegen IS in het noorden van Syrië gewoon door. VVD en PvdA willen voorlopig geen extra geld uittrekken voor justitie. De coalitiepartijen willen het kabinet houden aan zijn beloftes over aanpassing op de begroting en niet op voorhand om extra geld vragen. Bij de algemene beschouwingen zeiden VVD en PvdA al dat de begroting geen schoonheidsprijs verdient. Een groot deel van de oppositie wil dat er zo snel mogelijk extra geld gaat naar de politie, het OM, de rechterlijke macht en het Nederlands forensisch instituut. Het weer vol op zon en weinig bewolking, temperatuur rond 17 graden. Ook morgen en vrijdag veel zon, in het weekend meer bewolking en overgang naar wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen Prins Klausplein en Delft 4 kilometer. En op de A20-hoek van Holland Gouden bij Rotterdam Krooswijk ook 4. Verder alweer file op de N44 Wassenaar Den Haag bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort.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 your heart Your opinion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 We redefine. Wat is je?